6 uur, het NOS-journaal, Mark Visser. Goedenavond, drie doden en tientallen vermisten bij scheepongeluk Italië. Meisje zwaargewond bij steekpartij Arnhem en Lisbeth List voor het laatst op tournee. Het weer, vanavond is het droog, maar het blijft bewolkt. Morgen wordt de bewolking wat dunner en in het zuiden van het land komt de zon tevoorschijn. Het wordt drie graden in het oosten en zes in het westen. Drie doden en nog tientallen vermisten. De omvang van het ongeluk met het cruiseschip voor de Italiaanse kust wordt langzaam duidelijk. Aan boord waren ook 34 Nederlandse passagiers. Zij zijn ongedeerd gebleven, maar wel behoorlijk geschrokken, vertelt Nelly Steeman. Het was avond kwart voor tien en we zaten naar een illusionistenshow te kijken. En toen hoorden we ineens een boom.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 Correspondent Bas Mesters in Rome. Als we zo mevrouw Steeman horen... dan klinkt het als een behoorlijke chaos aan boord. Ja, dat eh, krijg je te horen uit alle ooggetuigenverslagen... die naar buiten komen op dit moment. Het was echt apocalyptisch voor de mensen. Ze wisten niet waar ze heen moesten. Ze liepen over elkaar heen. Ze duwden elkaar weg om eh, bij sloepen te komen. Sloepen vielen niet in het water, maar op de boot... omdat de boot schuin hing of kwamen niet los. Er waren te weinig zwemvesten... Eh, de mensen zijn echt enorm in paniek geweest. En dan was het ook nog eens helemaal donker. Waardoor je dus, uh, als je in zee sprong, wat ook zo'n 100 tot 150 mensen hebben gedaan. Dan was het nog moeilijk om die mensen terug te vinden. Omdat niet al die lampjes op die reddingsvesten hebben gefunctioneerd. Hele moeilijke en, en, en, en vervelende uren, vreselijke uren zijn het geweest voor de mensen die op de dit schip zaten. Wat het grootste cruiseschip is, volgens de Italiaanse media, wat ooit schipbreuk heeft geleden. Dat ja. moeten we nog even verifiëren. Ja, veel onduidelijkheid is op dat moment, maar eigenlijk nu ook nog... want de Italiaanse autoriteiten zijn nog steeds aan het zoeken, hè? Ja, er zijn ook verschillende berichten over. Er zijn berichten die stellen dat uh, het schip leeg is. Anderen zeggen dat men nog aan het zoeken is. Er zouden nog enkele tientallen mensen uh, zoek zijn... maar de kans is groot dat het ook gaat om mensen... die bijvoorbeeld door helikopters uit zee zijn gepikt... En niet, uh, of, of die zelf naar de kust zijn gezwommen... dat de tellingen gewoon nog op dit moment niet kloppen. Kortom, um, dat, ik denk dat dat cijfer nog een beetje steeds meer naar beneden zal worden bijgesteld. Op dit moment weet men dat het, de doden, dat zijn twee Franse het, en een Peruvian. Uh, de Peruvian was een bemanningslid. Ja, de... En dan zijn er nog um, een, een twee, twee gewonden van de veertigtal gewonden die uh, zwaar gewond zijn en uh, mogelijk gevaar lopen. En dat zijn dan de vermisten en, en slachtoffers. Dat is nu even het belangrijkste, maar dan komt natuurlijk de vraag hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ja, daar eh, gaat, er zijn ook diverse versies over natuurlijk. Er zijn mensen, ook mensen van de bemanning... die zeiden dat de kapitein eh, te dicht langs de kust heeft gevaren... en dat hij daardoor die rots heeft geraakt... die eh, het schip 70 meter lang heeft opengereten aan de onderkant. Eh, de kapitein zelf zegt dat hij een koers heeft gevaren die klopte. Alleen dat deze rotspartij niet op de kaart stond. Dat moet nu allemaal onderzocht worden. Feit is dat... Toen het ongeluk eenmaal gebeurde, de kapitein in ieder geval wel nog een goede beslissing heeft genomen door snel richting het eiland te varen Gilio, Waardoor de eh, mensen makkelijker van, de, van boord konden worden gehaald en sneller aan land konden worden gebracht. Correspondent Bas Messers. Een aantal Nederlandse passagiers had geboekt via reisorganisatie TUI. Jeroen de Jager sprak met de baas van TUI, Steven van der Heijden.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 De jubileumtoernooi van de zangeres Liesbeth List is uh, meteen haar afscheidstournee. Dat zegt ze in een interview met de NOS. Op een gegeven moment uh, gaat er iets tegen je uh, werk. En namelijk, dat is iedere dag in de auto zitten en in de files. En th uh, thuiskomen midden in de nacht. En, uh, kijk, ik sta natuurlijk wel de hele avond in mijn eentje voor die microfoon. En dat is geweldig, maar het is echt uh, heel, heel intensief. Je wordt op een gegeven moment moe. Met het programma 70 jaar Lisbeth toert ze de eerste drie maanden van dit jaar door het land. En daarna stopt ze dus met optreden. Lisbeth List begon haar carrière in de jaren 60 in de Rob de Nijs show. Ze is dankbaar voor de kansen die ze heeft gekregen. Het feit dat ik steeds mensen op mijn pad kreeg die mij... A, iets aangeboden hebben. Dus ik heb het over uh, Ramses Chaffee. Hij heeft mij beroemd gemaakt. Theodraakis vroeg mij om zijn liederen te zingen. Uh, uh, Jacques Brel kwam en mijn eerste gouden LP van de, de liederen van Brel aanbieden. En Frank Boeien kwam op mijn pad. Dat zijn allemaal hoogtepunten die mij zijn overkomen. Lisbeth List maakte negen solo-albums. In de 1999 speelde ze Edith Piaf in de gelijknamige musical...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 China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie. De Birmeese regering is begonnen met het vrijlaten van gevangenen, onder wie ook een groep politieke gevangenen. Gisteren kwamen de eerste vrij en vandaag opnieuw een groep. Journaliste Minka Nijhuis is in Burma. Ze kent dat land goed. Wie kwamen er vandaag vrij? Vandaag opnieuw prominente gevangenen, onder wie leiders van een beweging die in 1988 grote protesten tegen het regime in gang zetten en die altijd politiek ...actief gebleven zijn, jaren hebben vastgezeten... ...en eigenlijk de belangrijkste dissidentenbeweging zijn... ...na de oppositiepartij van Aung San Suu Kyi. Ook weer een aantal monniken, leiders van de etnische minderheden... ...en ook grote aantallen mensen die werkten voor het militaire inlichtingenapparaat... ...en die in een interne machtsstrijd jaren geleden zijn opgepakt. Dus aanhangers zeg maar van het oude regime, ook die zijn vrijgelaten. En hoe, hoeveel mensen gaat het? De cijfers zijn in dit stadium altijd heel erg moeilijk bevestigd te krijgen... want mensen komen van afgelegen gevangenissen uit alle delen van het land... en zijn nog niet altijd in de hoofdstad terug om te bevestigen dat ze vrij zijn. Voor zover ik nu cijfers heb, gaat het om ongeveer 200 uh, politieke gevangenen... en enkele honderden mensen die dus vroeger deel uitmaakten van de inlichtingendienst... die niet uit de politieke oppositie komen. Ja, en hoe worden ze onthaald? Zijn er veel mensen bij? Het zijn wel ongekende taferelen voor Burma. Ik was vanmorgen en vanmiddag ook op de luchthaven... toen een aantal prominente dissidenten aankwamen. Daar staan dan honderden activisten, familieleden... en leden van ondergrondse bewegingen. En die staan met banieren, welkom voor alle politieke gevangenen. Ze staan met t-shirts van hun leiders. Ik zag zelfs een busje met een hele grote banier erop van een hartelijk welkom voor alle vrijgelaten politieke gevangenen. Er wordt heel erg veel uh, geschreeuwd en gejuicht en gezongen. En wat ik ook opmerkelijk vond, toen een van de belangrijkste leiders van de dissidentenbeweging vanmiddag uh, door de deuren van de aankomsthal en naar binnen liep, toen riepen mensen ook, uh, we bedanken de president. Dus de vrijlating van deze politieke gevangenen wordt door heel veel mensen die tot nog toe sceptisch waren over de nieuwe regering... toch echt wel uh, gezien als een gebaar waardoor ze hun mening in positieve zin herzien ten opzichte van deze nieuwe regering. Komen er nog meer mensen vrij? Het proces van vrijlating is nog gaande. Voordat mensen de gevangenissen uh, mogen verlaten moeten ze geregistreerd worden, moeten lijsten ingevuld worden en dergelijke... Dus dat, dat is nog niet, eh, nog niet alle aantallen mensen die ook zijn toegezegd door de regering. Zo'n aantal van 650 zijn ook inderdaad al op vrije voet, voor zover ik weet. Maar nogmaals, het beeld is gewoon heel erg onduidelijk... omdat een deel van de vrijlatingen zich in heel afgelegen gebieden ook afspelen. Dankjewel, journaliste Minka Nijhuis.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 Nederlandse artiesten hebben met hun muziek in 2010 opnieuw meer geld verdiend in het buitenland, zegt de belangorganisatie Buma Cultuur, na het berekenen van de definitieve opbrengsten uit muziekrechten en muziekopname over dat jaar. De muziekexport steeg voor het zesde jaar op rij. De exportwaarde kwam uit op ruim 81 miljoen euro, een stijging van 25 ten opzichte van 2009. Het Nederlandse belangrijkste exportproduct zijn dj's als Chesto, Armin van Buren, verder Le Grand en Laidback Luke. Ze waren goed voor twee derde van de opbrengst. En verder haalde André Rieu veel geld binnen. Bijna driekwart van het geld dat Nederlandse artiesten in het buitenland verdienen komt uit optredens. Sport. Nederlandse honkballers hebben nog altijd zicht op de deelname aan het WK van 2013. Door een 29-28 overwinning op Esland heeft Oranje zich gekwalificeerd voor de playoffs. Ik zeg honkballers, maar ik bedoel handballers eh, trouwens. Het is nog niet bekend wie Nederland treft in de play-offs. De twee wedstrijden om een ticket voor het WK handbal worden in juni dit jaar gespeeld. Judoka Arika van Emden heeft bij de Masters in Kazachstan brons gepakt. Van Emden is in de klasse tot 63 kilogram in een hevige strijd verwikkeld... met Willy Boortse om één olympisch ticket. De Masters was door de Nederlandse judobond als laatste meetpunt van vier toernooien aangewezen... waarin de twee zich moesten bewijzen. Willy Boortse werd in Kazachstan al in de eerste ronde uitgeschakeld. De technische staf van de Nederlandse judobond neemt later deze week een beslissing wie wat hen betreft naar Londen mag. Verkeersinformatie bij de AWB Dennis Mooi. Goedenavond Mark. Um, er is ongeluk gebeurd bij Amsterdam op de A10 Zuid in de richting van Amersfoort. Tussen de Rai en Amstel Business Park staat twee kilometer file. Alleen de linker ook is open. Nog één keer de hoofdpunten. Nederlandse opvarende gekapseis Cruiseschip ongedeerd. Oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Meisjes zwaar gewond bij een steekpartij in Arnhem. De dader is haar ex-vriend. En Lisbeth List voor het laatst op tournee. De 70-jarige zangeres stopt met optreden.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 Restaurants hebben het moeilijker dan enkele jaren geleden. De dreigende crisis lijkt ervoor te zorgen dat mensen meer thuis eten. Dat blijkt uit een trendonderzoek van iFoods Nederland. dat deze week werd gepubliceerd. Het thuisgezellig maken blijkt een natuurlijke reactie op een buitenwereld die harder wordt. Straks een gesprek met Yvette van Boven, die zelf een restaurant heeft. maar ook kookboeken schrijft. en met Annette Nieterink, hoofdredacteur van het blad 101 Woonideeën. Ziet zij ook een trend om ons meer bezig te houden met onze kleine binnenwereld? En we hebben live muziek van Irene Hartkamp en Jesse Buitenhuis. We beginnen met Adriaan Heino. Hij is verkeerspsycholoog. We hebben al heel veel psychologen hier gehad... maar nog nooit een verkeerspsycholoog. En hij houdt zich bezig met risicoanalyse en preventieadvies... bij een verzekeringsmaatschappij, Achmea. Ook deze week zullen welen van ons wel zich hebben opgewonden... over een medeweggebruiker. En Adriaan, waarom is juist boosheid zo dominant in het verkeer. Waarom zien we dat daar zo goed? Ja, nou, het aardige is dat um, boosheid natuurlijk niet alleen aanwezig is in het verkeer. Alleen in het um, verkeer gebeuren er eigenlijk twee opvallende dingen... als je, als je daar even afstand van neemt. Uh, het eerste is dat als je uh, om je heen kijkt... dan zie je redelijk wat, uh, laat ik maar zeggen, ondermaatse uh, weggedrag van je medeweggebruiker... Uh, Elk jaar hebben we weer een top 10 met, met, de, met de grootste verkeersergernis. Die hebben we hier bij ah, me. Kijk. Nou. Ja. Ik weet niet wat er dit keer bovenaan staat: fascisme, bumperkleven, agressief rijden. 47 procent. Nou, dat hebben we ze allemaal bij elkaar. Dat. Um, dus, dus dat zie je bij je medeweggebruiker. En dat kan um, afhankelijk, en dat is wel belangrijk, van je eigen, nou, laten we zeggen, je gemoedstoestand. Ook wel van hoe je een beetje in elkaar zit. Maar ook van je eigen gemoedstoestand. Ja, tot, tot opgewonden gedrag leiden. En zelfs tot agressie. Um, alleen het grappige is, um, anderen kijken ook naar jou. Um, dus jij ziet je medeweggebruikers als, als, nou ja, ik zou niet zeggen als vijand... maar in ieder geval mensen waarover je je op kunt winden. Alleen je eigen gedrag zie je veel minder. Maar op... is dat eigenlijk zo, dat we... Dat we... En vanuitgaan, degene die naast mij rijdt of voor me of achter me, mij, is mijn vijand. is dat de... Nou, het natuurlijke... vijandbeeld dat is iets te zwaar uitgedrukt. Kijk, ik doe heel veel workshops, ook met, met mensen over, over veiligheid en preventie. En als je dan vraagt van wat is nou een belangrijke oorzaak van ongevallen? Dan, dan wordt heel vaak de medeweggebruiker genoemd. Alleen je bent zelf ook medeweggebruiker. Uh -huh. En wat nou het fascinerende is, is dat als je zelf in je auto zit, dan lijkt het erop alsof je het merendeel van de tijd. Je, je daar eigenlijk niet bewust van bent. Wat ik ermee bedoel te zeggen is... Je dat, je, rijdt... dus dat je zelf ook rijdt? Ja, je rijdt op je automatische piloot. Um, heel vaak uh, nou, misschien herkennen mensen wel de situatie dat je ergens rijdt... en denk, hé, hey, ben ik hier al? Ja. Is een stukje van die film kwijt. Nou, ja. Dat ja. Moment dat maar je het op... gek is dat je wel gewoon reageert op een rode stoplicht. En Precies, zo. dus je bent buitengewoon uh, lang goed in staat... om op je automatische piloot weinig bewuste aandacht te geven aan het verkeer. En toch, nou ja, zonder mm -hmm. al te veel ellende van A naar B te rijden... Alleen onderweg gebeurt er wel heel veel. Wat blijkbaar niet erg genoeg is om, uh, om tot je beurs zijn door te dringen. Maar zou je nou van buiten naar jezelf kijken... ja, dan doe je ook best wel rare dingen. Dan rij je ook wel eens wat dicht uh, op een voorligger. Of snij je iemand of raak je een beetje Maar onderweg. waarom zien we dat meteen als een uh, persoonlijke aanslag op ons? Het is, uh, uh, ja. Ik heb dat zelf ook wel een beetje. Als ik ja. iets in mag voegen, dan denk ik... Ja, wat heb ik misdaan dat ik er niet binnen dat ik niet in mag voegen. Ja, het is, Hoe het, komt dat? Nou ja, als je, nou, als je naar agressie kijkt, dan is het wel slim om even twee, twee, een onderscheid te maken tussen twee soorten. De ene soort agressie, dat, dat wordt wel instrumentele agressie genoemd. En dat is agressie wat mensen vertonen met een bepaald doel. Als je heel erg haast hebt, dat is ja, Dat, bumperkleven dat is vol bumperkleven, snijden, hard rijden. En dat is, ja, je bent even. Nou, je staat toevallig als medeweggebruiker zit je in de weg. Maar ja, het is, het is doel, doelgericht gedrag van de ander. Ook vaak bewust gedrag. Tegenover de wat meer eh, ja, reactieve agressie. En dat is omdat je gewoon... Ja, je voelt je gewoon niet lekker. Het was al niet goed toen je in de auto stapte. Je was al een beetje niet lekker in je vel. En dan ben jij die medeweggebruiker die net dat, die laatste druppel is die de emmer over doet lopen. Ja, dus die tweede vorm ja, die is ook heel, heel lastig te begrijpen. Hè. Waarom iemand opeens heel, heel agressief naar jou reageert... Dat kan net zijn dat je iets gedaan hebt wat, wat, wat hem net het duwtje gaf om te ontploffen. Mm -hmm. Ja, en die instrumentele agressie, ja, die kennen we denk ik ook allemaal wel eens. Maar die vind ik veel te aardig klinken, instrumentele agressie. Ja, we ja. hebben haast. Is dat een reden om dan maar bumper te kleven? Nee, het is zeker geen reden. Alleen het is wel een bewuste keuze van iemand om te doen. Alleen als jij die ander bent, dan weet je niet of iemand jou snijdt omdat hij haast heeft. Of dat hij op dat moment even hekel aan jou. heeft. Ja, maar ver verkeer is toch... Een, een samenspel van afspraken. He, anders zouden we ja. elkaar allemaal doodrijden. Ja, nou, Ik heb ooit een keer een column geschreven over uh, het nut van verkeersregels. En toen heb ik het vergeleken met een spel. En als je een spel doet, dan heb je regels. En als iemand vals speelt, nou, dan wordt de rest van de tafel die wordt ongelooflijk boos. <laughs> In het verkeer blijkt dat niet zo te zijn. Weet je? Dan, dan word je ook wel uh, boos als iemand de regels overtreedt. Alleen die overtreden heeft er eigenlijk altijd een verhaal bij. He, dus als je, als je regels overtreedt... Ja, maar in het spelletje, bij Monopoly of zo... Ja. dan uh, word je uh, als medespeler gedupeerd. Ja. En dat is in het verkeer natuurlijk niet altijd zo... als iemand ja. de regels overtreedt. Nou, niet altijd, in, in, toch? Op het moment dat het leidt tot agressie of een milde vorm van agressie... is er emotie in het spel. En een emotie is eigenlijk altijd gerelateerd... aan dat er een belang wordt geschaad. Of dat een belang wordt versterkt. We hebben het nu over agressie in een negatieve zin. Maar iemand kan zich ook op het oog agressief gedragen... omdat hij heel blij is. Ja, dus als je heel blij bent en, en dan heb je ook minder focus op het verkeer, dan doe je ook rare dingen. Maar uh, is de, uh, zorgt die agressieve rijder uh, ook voor meer brokken op de weg? Ja, er is wel, maar dan kom je meer op de persoonlijkheidsdimensie. Uh, Mensen die van nature gewoon uh, agressiever zijn, niet alleen in het verkeer. En daar hebben ze wel onderzoek naar gedaan, daar bleek het dat die vaker bijna ongevallen hadden. Ja. Dus, dus het... Maar even die blije... Is dat een, deze week was er in het ja. nieuws dat ja. positivo's niet per se beter nee. presteren dan nee. negativo's. Nee. Zo werden die termen genoemd ja. door, negatieve, door de onderzoeker. Ja. Negatieve, uh, mensen met een beetje mm, achterdocht, ja. kan ik dit wel, ja. zouden zelfs beter presteren. Ja. In hoeverre geldt dat voor het verkeer? Ja, dat, dat zou in het, dat, dit is onderzocht volgens mij vorige week. Uh, uh, wat in het, uh, in het nieuws kwam was ook ten aanzien van het verkeer. En het idee is dat als je heel vrolijk bent... en je kijkt een beetje positief de wereld in... dat je gevaar minder goed ziet. Of dat je gevaar minder als gevaarlijke interpreteert. Je gaat lachend eronder. Nou ja, je bent niet gefocust op... Wat je ziet is heel erg afhankelijk van wat je verwacht. Dus als je denkt dat de wereld een grote, boze, bedreigende wereld is... dan zie je ook meer bedreiging om uh -huh. je heen. Moet um... je dan de hele tijd op je, op je hoede zijn of zo? Nou ja, kijk... Een mooie Hoor, gevleugel... Annette. Een gevleugelde uitspraak is mooi van... kijk, terwijl je is, bent... is autorijden een van de moeilijkste taken die je in je leven zult doen. Uh, bij een snelheid die veel te hoog is voor je, voor je informatieverwerkingscapaciteit. Dat houdt zo boven de 23, 24 km per uur. Houdt het wel op hè, dat je wat je allemaal nog waar kunt nemen en verwerken. Uh, in een omgeving waarbij je afgesloten bent van elke vorm van communicatie... met voor jou totaal onbekende mensen waarvan je het gedrag niet kunt voorspellen. Nou, dat, dat is complexer kun je het bijna niet krijgen. En in hoeverre speelt onze boosheid, dat we denken... wat, wat doet die man mij of vrouw mee? In hoeverre speelt er een rol dat we ze niet in de ogen kunnen kijken? Ah, ja, dat is heel belangrijk. Dus, dus emotie, een van de kenmerken van emotie, boosheid of blijheid... is ook dat het, je hebt, ja, dat heet zo mooi, veranderende actiebereidheid. Je wil wat doen. Um, en het eerste wat je wil doen is het uiting aangeven. En dat lukt je dus niet in de auto. Um, dus ook, Dat vind ik een van de mooiste uh, uh, uh, bewijzen daarvan. Daar hebben ze onderzoek gedaan in een laboratorium, hebben ze mensen in een auto gezet in een simulator. En hebben ze voorliggen op een heel stom moment uh, laten remmen. En ik geloof dat 80 of 90 procent van de mensen begint te praten en te schelden. Dat is <lacht> totaal zinloos, want die voorliggen zal ja, je niet hoort horen. Het maar het is zo ingebakken dat je dat uitdingt. Dat maar is oh, een extra... van schrik, natuurlijk. Het is deels van schrik. Maar ook het willen uiten en, en de ander niet kunnen bereiken, dat kan ook wel eens inderdaad een. het is verkeerd ingericht. We moeten eigenlijk. Nou, dat was je een... moet eigenlijk opzij <lacht> kunnen zitten en dan toch vooruit kunnen rijden. <lacht> en je elkaar allemaal aankijkt. <lacht> ik zou wel eens bordjes in de auto willen hebben dat ik honderd uh, ja. met een uitroepteken uh, <lacht> voor het raam kan houden. Nou, er is, er is een tijd <lacht> dat soort dingen geweest... om mensen maar wij, duidelijk te maken: van doorrij. Er is een tijd geweest dat je. Uh, oh, echt een yes, ja, beetje minder oh, hard. Nee, nee, nee. nee we, er zegt veel we, over. Een eigen... beetje er is het geweest dat je had je een soort lichtkrantje, kon je achterop je dashboard, uh, achter op je, uh, je hoedenplank zetten. En dan kon je dus aan je achterlichters boodschappen geven. Nee, maar er, is heel, er wordt heel veel uh, poging ondernomen om die. Nou, wat je terecht zegt, om die, dat onvermogen om te communiceren, om dat op te heffen. Een, een, een telefoonnummer en een website waar je naartoe kunt gaan om het kenteken, wat je bijvoorbeeld uh -huh. iets wil vertellen, op een later tijdstip te benaderen om nog even te vertellen wat je ervan vond. Nou, maar ja, maar plek, ik. Dat, dat, dat, dus ja dan precies. Ik, je, moet, je, moet, je moet ter plekke kunnen reageren, ja, nee, want straks eens. weet ik het ook allemaal nee, niet meer. Het werkt dus ook niet, maar nee. het wordt, alleen om aan te geven dat, dat, dat er heel veel geprobeerd wordt hoe kan ik nou anders dan met mijn middelvinger of te klaksoneren of naar mijn hoofd te wijzen. Want ja, dat is eigenlijk het enige instrumentale doe elementje. Doen jullie dat wel eens trouwens? Je middelvinger opsteken? Nee. In nee. het verkeer? Event? Nee. Nee. Nooit. nee? Nee? Nooit gedaan ook? We wel eens, uh, nee. eens toeteren? Toeteren, ja. Oh, jij ja? ook wel eens met mijn lichten? Ja. Toeteren wel, ja. ja. Maar middelvinger, nee, dat heb ik nog nooit gedaan. En heeft nee. iemand anders dat wel eens naar jullie gedaan? In het ja. ja. Ja. En dan? Wat doe je dan? Ik denk ja, dat, ja, maak je niet zo druk. En dan... Ja, maar in Heerlijk, zo lakker Ik word dan echt boos. Ja, echt? Ja, ik word echt boos. Dan dan dan ik denk echt. altijd, ja, maar ik ben zo de hoek om en dan zie ik je nooit meer. Maakt mij het uit. Nee, we, denk moeten, ik, uh... we moeten meer van Yvette. Uh, ja. Ja. Het is maar, een man-vrouw -verschil, nou, man verschil. Ik wil eigenlijk nog wel even terug naar, <laughs> ja. die, naar die, die optimist. Hè? Die, die vrolijkert in de auto. Want ik vind het eigenlijk best wel uh, verrassend dat die uh, ja. ook gevaarlijk is. Met ja, ja, ik, het lastige is gevaarlijk. Ik weet niet of, of dat een goede term is. Er spelen twee dingen. De eerste is die, die automatische piloot. Dus dat je heel vaak niet je eigen rijgedrag bewust bent... omdat je op je automatische piloot rijdt. Dus alles wat je afleidt... vergroot het risico dat je signalen uit de omgeving mist. Ja. Dat kan dus positief en negatief zijn. En ja. daarna speelt nog van... als je dan al de omgeving ziet... als je al dingen waarneemt... hoe interpreteer je die? Doe maar... je dat van een hele positieve insteek... of ben je wat eerder geneigd om overal gevaar te zien? Maar eigenlijk zeg je... Ons brein is helemaal niet gemaakt om met die snelheid op een weg maar, te zitten. Maar. Ja, of we moeten gewoon elke dag een andere route naar huis rijden. Nee, maar jij zei straks, <lacht> ja. Arno, dat we, dat we niet eh, boven de 23 kilometer per uur... nog goed kunnen waarnemen. Nee, maar je zult ook zien dat heel veel ongelukken gebeuren. Dat is wel een mooi onderzoek uit Amerika. Dat 80% van de ongevallen, daaruit bleek dat zo'n 2 seconden tot 3 seconden... voor het ongeval mensen helemaal niet naar de plek keken waar het misging. ja. Dus gebeurt, het komt zoveel informatie op je af. Je bent wel in staat om te filteren en ervaring maakt... dat je relevant van irrelevant kunt scheiden. Alleen als je heel erg afgeleid bent... Ja, dan gaat het op twee manieren missen. Je bent minder gefocust. En als je al iets ziet, is maar de vraag... of het ook doordringt tot je bewustzijn en dat je ernaar handelt. Eigenlijk raar dat we dan toch in een auto kruipen... als ons brein dat niet aankan. Ja, lijkt nee, wel levensgevaarlijk. Het is ook gevaarlijk. Dus vandaar dat je ook steeds meer in de auto-industrie ziet... dat men probeert technische oplossingen te vinden... die een deel van dat menselijk onvermogen ja. uh, gaan helpen. En hoe zou de overheid kunnen bijdragen... aan de, uh, het vergroten van de veiligheid op de weg? Nou ja, mijn stokpaardje is altijd dat de overheid... Um, veiligheid niet alleen maar definieert aan grote ongevallen. Uh, dodelijke ongevallen ongevallen met, met letsel. Dat is wel logisch vanuit politiek motief dat je dat doet. Maar puur vanuit beïnvloeding zou je er heel veel uh, baat bij hebben... als je met name kleine incidenten en ongevallen uh, uh, belangrijk gaat vinden... En ook in je overheidscommunicatie. Omdat de, in mijn beleving de oorzaak van een kleine incident... wel eens dezelfde kan zijn als van een grote klapper. Ja. Gelukkig zijn de meesten van ons nou ja, niet ervaringsdeskundigen... of in ieder geval niet dagelijks... op het domein van grote ongevallen, maar wel op het domein van kleintjes. Dus en wat is zo'n nou, kleintje dan nou ja, Een paaltje raken of, of inderdaad dat je nog net op tijd stilstaat. Of dit, hè, dat je mm -hmm. in je spiegel kijkt. En maar kast, wat wil je dat wij doen dan met die kleine ongelukjes? Dat je bij jezelf nagaat, hey, waarom ging het nou eigenlijk, eigenlijk mis? Ja, maar dat Mascha vroeg, wat kan de overheid eigenlijk doen? Nou, in zijn communicatie ook elke keer aangeven... dat de in zijn uitwerking wel gaat om grote ongevallen... maar in het voorkomen en preventie gaat het om incidenten. Ja. Ongeacht hoe groot ze zijn. En nou doet de overheid heel veel, vind ik. Om uh, wegen veiliger te maken. Ja. Weet ik veel en breder. Maar, ja, wat ik wel... Dat is grappig. Ik was laatst bij uh, uh, mensen die verantwoordelijk waren... onder andere voor weginrichting. En daar, is een, daar zit een hele visie achter. Maar die gaf zelf aan, waar we ook heel goed in zijn... is dan niet mensen uh, te vertellen en te communiceren... waarom we bepaalde dingen hebben gedaan. Hè? Als je nou nog aan mensen vraagt uh -huh. van die borden boven de weg... met die snelheden die en, en die dingen erop... Heb je enig idee wat het betekent en wat, waarvoor het is? Wat nee, wil je ja, nou de, vragen? Die snelheid die erop... sta ik stil. Ah, ja, maar die snelheid die erop staat, is dat adviesnelheid? Is dat verplichte snelheid? Nou ja, uh, dat is een idioot iets, want je staat in de file stil. En dan staat er 50. Bijvoorbeeld. Dus is bijvoorbeeld. een idiote mededeling, vind ik, ja. als weggebruikt. Maar er zit wel een beeld, er zit wel een idee achter. Welk idee zit er achter? Dat weet ik ook niet. Maar dat weet jij ook niet. Nee, maar het is wel... <laughs> hey, maar even... maar dat, bedoel ik te, dat bedoel ik aan te geven. De communicatie gaat okay. heel erg over verkeersveiligheid met, met grote ongevallen. Terwijl er een heel domein, waar men ook best wel over nagedacht heeft, on, onbesproken blijft. Maar en wat ik, kunnen wij zelf doen, eigenlijk? <tosses> ja, als ik, als ik het over automobilisten heb, dan gebruik ik altijd de psychologische term onrealistisch-optimistisch. Dus je bent heel optimistisch over je eigen kunnen. Onrealistisch, omdat dat niet terecht is. Dus je zou eigenlijk wat meer zelfspot moeten hebben. En naar jezelf kijken en zeggen, ja, weet je... Eigenlijk doe ik het helemaal niet zo goed. En dan wat alerter worden, bijvoorbeeld op die medeweg gebruiken... die naar nou je knippert of naar nou je toetert. Uh -huh. Niet denken van wat een drukte maken, maar denk ik... wat er de reden zijn nou de redenen? Wat heeft hij nou bij mij gezien? Dus ja. wat deed ik nu? Waardoor die ander blijkbaar de neiging had om mij erop te wijzen. Maar zijn onze wegen niet te veilig. Ik, ik, ik heb gelezen dat ze soms weer juist een beetje verwarrende situaties ja. willen scheppen. Ja. Omdat wij weer meer gaan opletten. Ja, ja dat is, dat, is dat, dat principe van dat je de shared space, hè? dus dat je alle regels afschaft en je schaft alle borden af. Ja. En je zegt dan tegen mensen van nou, weet je, zoek het maar uit. Er wordt chaos. Nou, het grappige is dat geldt niet overal, maar er zijn situaties bekend waarbij mensen dan inderdaad weer naar elkaar gaan kijken. Dus als je ja. op een plek komt en je ziet een fietser en er is niks bekend over voorrang en dan moet je ook contact zoeken. Want ja, weet je, er even van uitgaande dat je er niet moedwillig op uit bent... om een, om een conflict te, te mm -hmm. veroorzaken, ga je elkaar opzoeken. En dat blijkt, dat blijkt in sommige situaties ook te werken. Maar wat zegt dat over ons gedrag? Als, als, als die wegen zo breed en, en, en helder zijn... Ja. dat wij blijkbaar op zoek zijn naar risico. Dat we dat, want je zou kunnen denken, heerlijk, hier kan niks gebeuren, ja. rustig aan. Ja. Nee, dan gaan we juist een beetje harder ja, rijden. Want ja. we denken het is hier goed, het kan makkelijk allemaal. Ja, ja. Dus wat zegt dat over ons, onze psyche? Dat, wij, nou, dat het... we behoefte hebben aan gevaar? Ja. Nou, niet zozeer behoefte, maar even vanuitgaande dat, dat het gedrag wat je vertoont. dat dat een bepaald risico met zich meebrengt. Dat het risico blijkbaar voor jou acceptabel is. Dan zou je kunnen zeggen: alles wat je eromheen doet. waardoor het objectief veiliger wordt. kun je dus opeten om weer op je, nou, zeg maar je, je geaccepteerde risiconiveau uit te komen. Ja. Tenzij je dat geaccepteerde risiconiveau verlaagt. En er zijn ook wel uh, modellen die echt daarvan uitgaan. Dat je zegt, probeer nou gewoon minder risico te accepteren. Yeah. Maar zolang je dat niet doet, loop je inderdaad de kans... dat als je of een grotere auto krijgt of een bredere weg... of allerlei mogelijkheden waardoor het veiliger wordt... dat je dat opeet en dat je je onveiliger gaat gedragen. Um, nou, las ik op een... In, in een column van je, of een mm. blog, weet ik niet... dat uh, grijze auto's minder vaak bij... zilvergrijze auto's minder vaak ja. bij ongelukken betrokken zijn. Ja. Nou ja. Marcia en ik hebben allebei ik een heb andere kleur grijze, auto, Een donkergrijze. Donker donker ja. ja. heeft liefst een knalrooi, hoor. Maar ja. Ja. <laughs> de, de opmerking die je net maakte over dat Rijno toch eens wonder, oh, ja, is dat, een... de, dat zegt al veel, toch? Ja. Maar, maar, wat zit daarachter? Achter, nou, er achter zit al, die Er zijn heel veel zilverkleurige auto's. Uh, en um, als je die, die statistieken ziet, die wisselen. Hè? Dus de ene keer is het de zwarte auto die veilig is, dan de grijze en dan de witte. Maar wat erachter zit, deels is er wat van waar, vanwege opvallendheid bij bijvoorbeeld schemering. Hè? Sommige auto's vallen beter op uh, bij bepaalde lichtsterkte. Ik geloof er nog steeds in dat de belangrijkste factor toch weer die mens is. Um, kijk bijvoorbeeld naar een mooie sportauto. Uh, waar toch mensen voor kiezen die een wat, nou, misschien een wat sportieve rijgedrag hebben. Hetzelfde als je op zoek gaat naar een mooie sportauto dat die in mooi uh, gedekt grijs in de showroom staat. Maar die staat inderdaad in rood en in geel en in opvallende kleuren. Dus het heeft ook heel veel te maken met de persoon die een auto kiest. Kies dus je voor je een, zegt uh, iemand die een zilvergrijze koopt, dat is een rustig persoon. Die heeft niet zo de behoefte om te verlaten. Door het op de gemiddelde weg. grosso modo. Ja, kijk, ja. want als het namelijk zo zou zijn dat zilvergrijze auto's echt veiliger waren, dan is het heel simpel. Nee, maar het zit hem in de bestuurder. Ja, het zit hem in de bestuurder. En de keuze. En die kiest voor, voor een de, de auto. Simpele kleur. De keuze voor de auto en de keuze voor het gedrag is denk ik de verklarende factor. Nou goed, Arjen Heijnel, Hartelijk dank voor dit gesprek, maar, maar blijf ik wel ik. aan tafel. Ik blijf aan, aan, tafel. aan tafel. Dit is Tot 7 uur Pavlov. Million Faces, uh, zo heet het nummer dat Irene Hartkamp vanavond in Pavlov gaat zingen. Ze wordt begeleid door Jesse Buitenhuis. Um, jullie zijn allebei uit de auto hierheen oh, yeah. gekomen. Dat was wel even zoeken hier op het mediapark, Maar yeah. dat had niks met medere weggebruikers te maken, geloof ik, hè? Nee, nee, nee, nee. Ik heb me aan niemand gestoord of wat dan ook. Maar hooguit dan, omdat ik de weg inderdaad niet zo goed kon vinden. Maar... En werd je daardoor opgefokt of ben je juist heel erg kalm dan? Nee, ik uh, ben vandaag heel kalm. Gelukkig. Ja. ja. Nou, we <laughs> gaan lekker van start. Uh, uh, hier is Irene Harskamp met uh, Jesse Buitenhuis en het nummer Million Faces. Let's go to Paris... We can take a train or rent a car and drive Stroll around and taste the city It makes me feel alive We could go to movies all the nights Visit all the places with a view To see the sun go down and watch the city light Or let's go to Cuba, we could save some money, pack our stuff and go to see these people who don't know about wealth, but music they know. We could dance salsa on the beach, barefoot in the sand and learn some Spanish tunes to sing along with the band. Oh, We could go to Mexico or to a Greek island Take a plane to South Africa, New York, or Thailand Discover all the beautiful and magical places The world is like a person with a man go to Turkey, where the salesman on the street has a good price And then to Albuquerque, I don't know why, but it sounds so nice And once we're there, we'll travel around, we just don't care Take Route 66, and we could... to a Greek island Take a plane to South Africa, New Een miljoen Feest, gezongen door Irene Hartkamp, die begeleid werd door Jesse Buitenhuis. Er is nog geen CD van deze twee. Maar u kunt uw muziek wel downloaden. www.irenehartkamp.com Toch? Zeg ik het ja, goed? Dat klopt helemaal. Heel goed. Ja. En uh, er komt wel een CD uit, waarschijnlijk dit jaar. In tijden van crisis blijven we thuis. Ook als de crisis voor velen nog niet voelbaar is... wordt er minder buitenshuis gegeten. Yvette van Boven is eigenaar van een restaurant... en schrijft ook kookboeken. En um, uh, we kunnen geloof ik een primeurtje melden, Yvette. Ja. <laughs> Want je hebt net een nieuw uh, boek geschreven. Jouw vorige boek, Homemade, ja. uh, uh, is al een gigantisch succes. Oh ja, dat is leuk. Je hebt nu net een nieuwe uh, uitgebracht, Homemade Winter. Yes. En dat... Dat wordt samen met Homemade uh, Zomer, dat wordt dus summer, wordt uh, ook vertaald en wereldwijd uitgebracht. Ja, dat te... heb ik vandaag officieel gehoord, dus ik nou, ben heel blij. <laughs> ja. Ik kreeg het in mijn oren gefluisterd. Dus ja. uh, ik dacht, nou, moeten we meteen even gebruik van maken van dit ja, moment. Ja, leuk hè? <laughs> ja, supergoed. Want dat gebeurt niet vaak, hè, dat uh, Nederlandse kookboeken worden vertaald. Nee. nee, nee, nee. Nou ja, ik wist daar uh, ook niet zo heel veel van totdat ik er zelf uh, helemaal uh, middenin kwam. En uh, ja, dat, dat hoor ik ook van meerdere journalisten of uh, andere uitgevers ook, dat dat uh, heel bijzonder is. Ja, ja. nou, gefeliciteerd. Dankjewel. Uh, uh, naast jou zit uh, Annette Nietrink hier ook aan tafel, die heeft u ook al eerder gehoord. Um, zij is hoofdredacteur van het blad 101 Woonideeën. Dat blad loopt goed, maar bladen die vooral ideeën leveren die veel geld kosten, hebben het moeilijker. Kortom, in tijden van crisis maken we thuis gezelliger... en gaan we eerder thuis uit eten ook. Dat blijkt uit onderzoek. Um, Yvette, uh, jij hebt ook een restaurant. Ja, een cateringbedrijf. En ho hoe zit het? merk je dan meteen ook dat het uh, crisis is? Dat mensen ja. thuis gaan eten? Yeah? Ja, ja, een, een beetje weg. of wel heel erg? Nou, een beetje. Um, uh, ik... Je merkt het vooral met de catering, vind ik. Uh, restaurant niet zo heel zeer. Ik vind dat het gaat eigenlijk op zich nog best wel lekker. Januari is altijd een beetje een suffere... Nou ja, tegen het eind van januari is wat suffere maand. Um, maar uh, met catering merk ik het heel erg. Er zijn heel veel mensen die wel offertes opvragen. En dan toch zeggen van nou... nou we gaan het wat thuis maken, joh. Weet je, ja... Maar zeg jij dan meteen, ik heb nog een leuk uh, kookboek. Ik heb wel een leuk kookboek. Ik, ik, ik benader ze gewoon van alle kanten. Ik sta ja. gewoon aan de andere kant van met mijn boek. Ja. Want, um, uh, uh, ik, ik zei al net al, de, de crisis is nog niet helemaal voelbaar. Hoe verklaar jij dat mensen uh, uh, de keuken thuis op gaan zoeken? Ja, ik weet het niet. Dit jaar merkten we het echt dat het echt een stuk minder uh, werd. En de aanvragen ook echt een stuk minder. En ik heb het ook met andere mensen die in hetzelfde vak zitten ook overlegd. Uh, weet je, van, hebben jullie dat nou ook? Of ligt het alleen maar aan nou ons? Maar ik hoor het echt van... Van alle kanten, echt alle kanten, dat het echt gigantisch terugloopt. En uh, ja, mensen gewoon, ook vanuit bedrijven en zo, waarschijnlijk uh, denken van... nou, laten we een beetje op de centen letten. En laten we maar niet uh, gigantisch uitgebreid uh, een buffet gaan uh, bestellen. En uh, misschien uh, dat ze dingen verdelen, dat iedereen wat maakt of zoiets. Uh, dat soort dingen worden gewoon meer gedaan, dat merk ik echt. Maar denk je dat het angst is? Dat mensen... uh, ik, uh, wat ik, ik denk, uh, ja, ik denk dat het angst is, ja. Maar misschien ook wel dat iedereen gewoon iets minder te besteden heeft. Tenminste, als ik bij zakelijke dingen kijk, uh, zou dat heel goed kunnen dat ze gewoon de budgetten kleiner uh, zijn. Maar vanuit huis denk ik dat het angst is. Mensen zijn sowieso altijd bang, dat, ik weet niet wat dat is, maar denken altijd, of tenminste vind ik, nou altijd, maar vind ik vaak dat uh, mensen het idee hebben dat ze afgezet worden in de horeca. Ja. Hoe komt, dat? Hoe komt We, dat? Dat weet ik niet. Want ik, ik, ik, ik weet dat wij alles ontzettend goed uitrekenen. En, uh, en uh, nou, ik heb nog steeds geen ticket naar de Malediven kunnen boeken. Dus ik, ik zet mensen over het algemeen uh, toch echt, echt niet af. <laughs> maar het, ik weet het niet. Mensen zijn heel bang. van Ja, maar een bistuk is toch maar 5 euro in de supermarkt. En waarom hier dan 20? En dat je dan uitlegt hoe dan die kosten bij elkaar komen. Dan willen, maar ja, goed... Dat, dat ga je niet aan iedereen uitleggen. Maar hoe, dus, dat, is, dat is wel zo, denk ik. Hoe, hoe zit het met de rest die aan tafel Adrian Adriaan Heino, merk jij ook dat je minder uit eten gaat, of niet? Ja, maar al langer. En, en dat uh, uh, ging bijna elke week uit eten. En dat, maar dat had ook te maken met deels met prijs. Dat, ja, ja. Weet je, dus het is misschien niet te duur, maar het is wel duurder als je met vrienden, elke, elke week met vrienden uit eten. Op een gegeven moment zijn ja, we, we zitten met, met z'n vieren elke keer in een ander restaurant aan tafel. Waarom niet thuis? Ja. Um... En nou ben jij een heer in het verkeer... maar ben jij ook een heer in de keuken of niet? Ja, ja? ja als, ik, als er bij ons gekookt wordt, kook ik. Ja. Echt waar? Ja, ja, ja. En ik vind het ook leuk... en ik, ik moet ook zeggen dat daarmee... toevallig ben ik gisteren weer het eten geweest... Uh, uh, wordt eten wel weer leuker om uit eten te gaan. Ja. Dus ik, en daar omdat het, het minder gewoon is. Omdat het minder gewoon is. En in het restaurant vroeg, vroeg ik ook aan de, uh, ik denk de uh, van Ja, goh, merk je dat nou ook hè, dat het minder is... En zij had daar geen last van. Wat ze zei, vond ik wel leuk. Ze zei van, ja, wij zitten qua prijs... hebben we een goede prijs-kwaliteit En het lijkt erop alsof de mensen die vroeger... Ja. regelmatig naar een eetcafé gingen... nu wat minder vaak, maar dan iets luxe gaan. En vanuit de economische motieven... mensen die echt naar dure restaurants gaan... die zakken nu een, een, een echelon naar beneden. Ja. En je bent psycholoog. Maar dat aanhoud, is absoluut hè? waar. Ja, ja, ja. ja. ja. sorry. Ja. Nee, maar Marcia vroeg aan Yvette... Van, is er nou angst? Uh, dat we, want... De crisis voelen de meesten van ons nu nog niet in de portemonnee. Dat zijn alleen maar dreigingen die komen. Nou, ik weet... Ik... Dus waarom doen we het nu al? Nou, de angst is denk ik in zoverre gerechtvaardigd... als je regelmatig uit eten gaat... en dan, dan reken ik mensen dan toch even tot de categorie... die ook een huis hebben in een hypotheek en dat soort dingen. En ja, je wordt dagelijks doodgegooid... met van dat de huizen nog minder waard geworden zijn... en dat wat ze jou verteld hebben niet klopt... en dat het nog beroerder is. Ja, dan is Dat niet zozeer alleen angst, maar dan is het ook berekenen dat je denkt: Nou, ja, ja het is ja, verstandig, de verstand, de verstandig de deels. Je hebt natuurlijk eigenlijk ook niet meer zoveel Want nee. je huis wordt minder waard, dus ja. je hebt minder geld. In feite, kijk en dat voel je niet in je portemonnee, maar het is wel zo, ja. ja. Dus je gaat er wel op anticiperen, ja. nou ja. En uit eten is natuurlijk wel altijd een extraatje. Ja. Het is een luxe, ja. en ik denk ja. dat dat soort luxe en dat vond ik wel leuk toen toen je het onderwerp vertelde van, van home made en home cooking, ja. ja, dat krijgt weer een, een extra dimensie. Ja. Praktisch is. Annette, uh, ja. merk je het aan de verkoop van jouw blad? 101 Woonideeën. Nou, wij, mer wij merken beetje... aan, de, aan de verkoop van ons blad, juist de laatste. Maar we hebben ook een riefstrijding gehad, dus je weet nooit zeker waar het door komt, dat het eigenlijk vrij goed gaat. We zitten boven wat we gedacht met hadden. Het blad gaat met, het het goed. Blad, met het blad zelf, ja. ja. En hoe verklaar je dat? Uh, nou, natuurlijk omdat het een vreselijk leuk blad is. <lacht> maar ik denk ook omdat we aan een. Uh, ja, in, in, een, in een deel van de markt zit waarin we heel erg aan de, aan de lezer laten zien... hoe je met, met je eigen creativiteit, dus eigenlijk met, met beperkte middelen... toch heel leuk kan wonen. Dus er wordt wel meer een beroep gedaan op, op de mensen zelf. Maar het, het, het kost allemaal wat minder. Ja. Dus je gaat dan misschien ook niet zo snel meer op zoek naar een nieuw huis... omdat je dat eigenlijk toch niet kan betalen? Of omdat, nou, omdat, je het, omdat je het niet kwijtraakt. Ja, maar dan ga je juist kijken... wat zijn de mogelijkheden van het huis waar ik in woon? Nou, je, mensen zijn wel eerder geneigd om, uh, om daar nog eens goed naar te kijken. Van uh, gaan we hierin verder? Nou, de kans dat we het komende, komend jaar gaan verhuizen, die, die is er niet. Dus laten we maar wat in huis gaan doen. En er zijn het vaak geen uh, ingrijpende verbouwingen. Maar mensen willen het wel gewoon gezellig hebben. Ze willen wel, ze willen wel weer een, een nieuw gevoel hebben thuis. Ja. Heeft dat ook te maken dan met de met, met wat hardere werkelijkheid om ons heen? Dat je denkt, laten we het in ieder geval in onze binnenwereld gezellig hebben. Nou, ja, soms, Lekker thuis, <laughs> soms, koken, soms al lijkt die mooie het gerechten wel, of, van Ivet ja. van boven of van nou ja, uh, die je... leuke zelfmakers. Hè? <laughs> nee, nee, ja, ideeën uit honderden nee. nee, maar heeft dat er ook mee te maken dat je denkt iets minder buitenwereld, maar de binnenwereld beter? Nou, ik kan me ik kan me heel goed voorstellen dat dat zo is. Er is geen uh, geen onderzoek naar gedaan. Nou, niet, niet, niet door mij of door nee. jou, denk ik, maar um, ik, ik merk wel dat, um, dat het hele zelfmaken, dat dat heel erg uh, in is, niet alleen, uh, in, ja, <coughs> niet, niet, niet, niet, dat is niet nu ineens, dat is echt al de afgelopen jaar, anderhalf jaar. Ja. Uh, en dat gaat dat ook het nog wel, uh, eigen wel eigen magines, Dat gaat nu hè, steeds verder. Ja, ja, maar ook, ja, eigen uh, worst maken. Of, uh, ja. maar het, gaat, het gaat veel verder. Het gaat ook zelf meubelen maken. Ja. Uh, mensen gaan weer breien. Ja, ja. heel en van veel haak, uh, heel haakknups en dat soort dingen. Zelf, uh, ja, ja, ja. Maar het ja. is toch gefee. niet alleen maar om de kosten te besparen? Dat is nee, nee. Om, dat, uh, daarom. Ik denk dat dat een beetje half-half is. Ik denk dat dat, ja. dat ook een beetje is ontstaan uit een soort trend. Maar probeer die eens te verklaren. Maar ja, dat dat het is mij vaak gevraagd. Want het grappige is, ik heb mijn homemade-boek helemaal niet gemaakt met een, een bepaald idee. Maar meer met, ik, ik wou zelf gewoon heel graag een boek maken. En, uh, en dit is hoe ik in het leven sta en hoe ik ben opgegroeid. Dus dat is wat ik ken en dat draag dat ik dan je eet, uit. Dat je dat zelf allemaal... Bereid. Ja, en dat ik dingen zelf maak en dat ik die nieuwsgierigheid heb, dat, is gewoon, dat kwam gewoon van mijzelf. Maar dat dat toevallig heel lekker viel en dat het daardoor... Uh, nou, werd opgepikt. Werd het nogal ja. leuk werd opgepikt, waardoor ik... Uh, dat lijk ik ineens een, iemand die zoiets, uh, daar heel veel van weet. Maar eigenlijk is dat iets wat ik heel natuurlijk doe. En nu merk ik, omdat ik daar ontzettend veel reacties op krijg hoe leuk dat is en hoeveel mensen dat allemaal aan het doen zijn. Het is onbeschrijfelijk veel. Dus het gaat eigenlijk helemaal niet zozeer op, om uh, iets te bereiden... wat er vanavond op je bord ligt en uh, wat je snel weer weg kan werken. Het gaat, uh, je zegt eigenlijk, het gaat om het hele proces. Het gaat om het hele proces. Ja, ja. Gaat dat voor die meubels ook? Nou, dat geldt voor het, uh, het zelfmaken ook. Mensen zijn er, zijn er mee bezig. En het, het, het houdt ze bezig en ze doen het graag. Je hebt ook uh, nou, talloze blogs en, en, uh, ja. waarin mensen laten zien wat ze allemaal thuis gemaakt hebben. We hebben in het, uh, in het blad ook een grote rubriek waarin mensen foto's kunnen opsturen van wat ze thuis gemaakt hebben. En dat leeft op het moment echt ontzettend. Ja. Maar het lijkt ook alsof er een soort behoefte aan eigenheid is. Ik, ik maak iets wat je niet zomaar bij IKEA of een andere woonwinkel ja. kan kopen... Ja. En, en met, met nou, eten dat... misschien ook wel. Ja, ik denk dat dat hand in hand gaat. Nou, het is, het is, het is ook, uh, uh, die eigenheid is ook wel interessant. Want er zijn, uh, nou, daar lopen allemaal discussies naast elkaar. Er zijn natuurlijk ook dingen. Zo, wat, wat ik ook heel erg veel zelf vind en zie, is dat uh, mensen een beetje bang zijn voor wat je tegenwoordig allemaal... in het eten tegenkomt, bijvoorbeeld. Dat is zo'n boekje waar alle e-nummers Eén nummers, Ja, dat is een uh, heel goed verklaard. boekje, daar word je ook heel, heel bang ja. van. Daar was je er nog nooit gebladen. meer een kaartje te eten. Maar nee. <laughs> oh, dus... om dat allemaal te omzeilen... kun je beter dingen zelf maken. Misschien ook wel met, met, met, met in huis dingen halen. Dat je gewoon weet wat je... Hè? je weet zelf wat je... Uh, koopt en, en wat je bij elkaar stopt. En, en, uh, het heeft dus je te hebt... maken met onze fascinatie... voor onze eigen gezondheid. Nou, maar ook, Het heeft ook ja. te maken met een bepaalde bewustwording. Bewustwording. Ja. Het is niet meer alleen van alles wat je, wat je kan kopen en kan krijgen, dat is goed. Het is ook fijn als je er zelf nog wat over te zeggen. Of een hebt. eigen identiteit hebt. Ja. Ja. Maar um, als ik bijvoorbeeld zelf pesto maak, dan ja. vind ik dat uh, hartstikke leuk om te doen. Ja. En heel erg lekker, alleen ik kan het niet zo lang bewaren. Nee. Maar zo'n potje pesto die je koopt, hè, wat ik overigens heel vies vind, is ook maar heel klein. Dus dat kun je eigenlijk dat ook nooit, nooit zo lang bewaren. Dat is waar. En wat mij ook opvalt, want ik vind het dus ook leuk om, uh, om, om te kokkerellen. Ik weet niet hoe, hoe jij daarin staat, Ik ben Henk. niet in kokkerellen, maar wel een goed koker. <laughs> ja. Nou, nou, nou maar, maar dat, is al, dat is al heel wat. Ja, nee, maar dat is maar We hebben kokkerellen, de denk ik, allemaal kleine hapjes en zo. Dat ben nee, ik nee, weer niet nee, zo, nee, nee, zo goed maar in. Nee, maar... dat helemaal niet. De hoofdmaaltijd, die smaakt goed bij mij. Ja. Hoera! En eerlijk. eerlijk ook, hè. Maar ik, eh, stond laatst, ik had een, een pasta machine gekregen voor mijn verjaardag. Oh, leuk. Ik, ja, dat vond ik ook. Dus ik stond zelf eh, pasta te draaien. En ik dacht, ik ga ravioli maken. Dus ik stond de hele zondag stond ik lekker eh, in de keuken. Maar toen was het klaar. En toen had ik eigenlijk helemaal geen honger meer. Nee, dat heb ik ook vaak. Dat ja. vind ik jammer. Maar dat is... Eh, ja, <laughs> dan ga ik iets heel gek zeggen. Maar ik kook heel vaak helemaal niet om te eten. Maar gewoon omdat ik het heel erg leuk vind om te doen. Dat zal ook met, inderdaad met uh, huis inrichten of, of dingen daarmee... Het, is niet al, het, is niet, het gaat ook niet alleen maar om het resultaat. Het is ook een soort... Het is het, het, het, is het e Verdrijven of het is een het hobby. Of een, ja, het helemaal. is het hele proces. Maar wat, brengt, je wat levert je, je dat dan op? Voor mij soms, als ik bijvoorbeeld een taart of brood of een taartbak of dat soort dingen, dingen ja. die waar je zo lekker even mee bezig bent... zoals jij ravioli maakt, levert me dat ook op dat ik aan dingen kan, over dingen kan nadenken. En ondertussen lees ik zo van even Piele en dan ook nog een ei erbij. En ondertussen kan ik ook over andere dingen nadenken. Het geeft ja. ook rust. En wat, wat je ook oplevert is dat je het zelf het, uh, het eindresultaat ziet. En dat is ook heel erg bevredigend. Ja. En want je woont in je eigen huis dan. Nou ja, ja, tegenwoordig zijn we allemaal onderdeel en we zien nooit meer waar, waar het eindigt. Wat bedoel, bedoel je? Nou, als je, een, uh, als je in een bepaald productieproces zit, je doet allemaal een onderdeeltje ervan. En het is gewoon heel fijn om te zien wat, wat er aan het eind bereikt wordt. Dus daarom is het ook leuk om dingen zelf te maken, om zelf te koken. Marxistisch koken wordt het dan. Ooit nou, we <laughs> nee, je dat is nu het, het hele proces en uiteindelijk weet waarom je... Nou ja, dat is waar Marx mee begon natuurlijk. Dat hij zei van ja, nee, maar we zijn ontevreden nou nou omdat we naar het koken, eind... daar val je echt wel van af hoor. <laughs> ja. Maar um, Annette, Annette ja. um, zie, zie jij dat ook in het, uh, uh, hoe mensen met hun huis bezig zijn? Dat het ook meer gaat om, om het proces dat je op zaterdag gaat kijken... voor nieuwe cursussen, voor op de bank? En, uh... Nou, je ziet, je ziet wel dat heel veel mensen op dit moment... ontzettend intensief met hun, uh, met hun huis bezig zijn. Er zijn veel programma's op televisie. Er zijn natuurlijk ontzettend veel uh, woonbladen. Maar je kan uh, overal en nergens kun je cursussen volgen... om uh, binnenhuisarchitect, die te worden. Het, het leeft heel erg. Mensen zijn ontzettend... Met, met binnen bezig. Ja, en en dat... wat zijn dan nu bijvoorbeeld de trends in, in, in een tijd als, als deze, dat de crisis uh, heerst? Nou, wat. Kijk, er zijn natuurlijk altijd een heleboel, heleboel trends naar mekaar, naast elkaar, maar wat, uh, wat erg opvalt, dat is dat er toch uh, weer, weer heel erg gekozen wordt voor, voor allerlei aardetinten, dus natuurlijke tinten, maar daarnaast ook weer heel veel, uh, heel veel kleuren. En er is wel, je hebt ook een tijdje gehad dat, dat uh, ja, een beetje de holle huizen. Maar dat wordt steeds minder. Er wat komt... is dat? Wat is een holle huis? Nou, met, met een uh, gladde vloer en uh, gladde ramen dekken, Dus weinig Le raamdecoratie. Letterlijk hol, qua klank. Ja. Uh, ja. Okay. Ja. Dus... Eh, ja, maar dat, dan bevestigt wel een beetje wat ik vermoed. Dat we die buitenwereld eh, eh, willen compenseren met een gezellige binnenwereld. Ja. He, ons eigen ja. holletje. Niet met de buitenwereld. Nee, we maken het ons wel zo aangenaam mogelijk ja. thuis. Ja. En daar hoort, dat, uh, hoort het koken natuurlijk ook bij. Ja. En je ziet ook dat de keuken heel belangrijk geworden is in het, uh, in het wonen. Ja. Uh, Colijn, die allemaal, allemaal aan de kant van het glas zit, die zei straks... ik heb een zus, die gaat met haar vriend... zondags ochtends zo'n mooi kookboek doorbladeren. Die gaat ja. dat helemaal niet zelf doen, maar die... Dus het heeft, of je het dan een ik soort romantisch verlangen. Ik ken heel veel mensen die z z bed, uh, kookboeken doornemen. Ja, het is heel leuk om in bed een kookboek te lezen. Dus dat, dat doe ik dan doorgaans. <laughs> maar is dat ook het doel van jouw boek? Want ik, ik, even, ik las gisteren in NRC ja. dat meer dan 5% van de boeken... die in Nederland verkocht worden, kookboeken zijn. Oh ja, is dat zo? Ja. ja. ja. Ongelooflijk. Maar worden wij alle kookboeken allemaal kookboeken nu zulke geweldige goede koks? Of is dit ontsnapping? Oh, prachtig zeg, wat een mooi. Ja, het zit er, er ook heel mooi uit. He? Het Heerlijk. Was vroeger nou, ja. ja, vroeger was het ik... alleen letters. Ja. En nu is het mooi met ja, foto's en deels. En, en, de ja, beeld het is, het is en niet kijken. alleen maar ja. foto's van, van eten, maar ook van. In jouw boek bijvoorbeeld van mooie Ierse landschappen, leuke ja. huisjes. Ja. Nou ja, ik vind het ook uh, belangrijk. Tenminste, dat, de, de, de, om, om mensen in een bepaalde sfeer uh, te brengen, waardoor je uh, meteen denkt, oh ja, dan ga ik ook, weet je, dan, dan ga ik dat maken. Maar dat komt ook doordat je uh, een beetje beïnvloed wordt. Door, tenminste, dat heb ik dan zelf heel erg. Ik denk over oh, mooie foto's en dan krijg je zo'n sfeergevoel. En ja. door dat sfeergevoel heb je zin in taart of soep of weet ja, ik veel. Ja, maar die twee die ik net nou aanhaal, blijven gewoon naar bed liggen. Die gaan dat helemaal niet doen. Maar die hebben dan een, een half uur oh, heel erg machtig, aangenaam oh. zitten kunnen dromen. Ja, maar dat, en dan, en dan ergens zakt dat ergens in. En dan denken ze aan soep. En dan twee dagen later maken ze soep. Het is echt waar. Okay. Dat blijft hangen. Ergens. Ja? ja, ja, ja. Hoe weet je net dat zo trekken? zeker? Nee, dat, omdat het, nou ja, ik, Zeker omdat ik het zelf heel erg zo heb. Oké. Okay. Ja. En merk je nou ook dat, uh, dat we thuis beter koken dan vroeger? Doordat er zoveel aandacht is uh, om thuis... Uh, Lekker bezig ja, te zijn nou, in de keuken? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat een, veel meer mensen verdiepen zich meer in uh, koken dan, denk ik, twintig jaar. Creatiever mee. misschien? Weet je, weet je Creatiever dingen. misschien, ja. Ik denk dat zeker mensen zoals uh, Jamie Oliver of uh, ja. dat, dat soort... Uh, daar wel een heel, heel erg veel duidelijker hebben gemaakt. En, en, uh, en ons ook veel dichter bij heel veel producten en, en tradities en landen. Ja, maar als je en, Jamie Oliver in 30 minuten... dan moet je een goochelact uitvoeren. Ja, dat gaat wel dat heel snel, hè? Ja, maar je moet ja, ja, ja. ook eerst alles klaarzetten. Maar hè? Jamie is ook wel ja. in elk land geweest. Dus die heeft ons een al een allerlei dingen heeft ons laten zien. Maar net jij met je, met je wooninrichtingsideeën, ben jij ook een goede kok -in? Nee, ik ben, uh, ik ben vooral een hele snelle. Ja. Dus jij kan dat in 30 minuten. <laughs> ik kan in 30 minuten elke... een, uh, een heerlijke maaltijd op, uh, en op en tafel toveren. Maar eet. het is. Nee, nee, nee. nee Als je nee. daar 30 minuten over doet, zou ja, ja, ja, ja. wel ja. erg uh, suf zijn. Nee, waarom zo snel? Waarom neem je daar niet de tijd voor? Zoals jouw blad, 101 uh, woonideeën eigenlijk mensen aanzet. tot Neem nou een beetje de tijd en maak het nou zelf. Ik neem, ik neem wel altijd veel tijd om het op te eten. Dat <lacht> nee, vind ik ook heel wat. Ja. Gewoon maar daarmee ontwijk je mijn antwoord. Nee, maar ik ben, ik ben geen, uh, geen uh, fantastische kok. Dus ik moet, ik moet niet uren in de keuken gaan staan. Want dan is het, uh, het resultaat gewoon teleurstellend. En niet echt motiverend voor mezelf. Maar ik ben dol op eten. Ik maak het graag, maar ik maak snellere gerechten. Ja, dat ja. is toch heel prima. Maar wel met, uh, met goede ingrediënten. Op <laughs> je... mij aankijken, als met een soort stok. Ja, ik ja, je heel schrik. <laughs> maar net, ja. je zei net al dat er wel meer aandacht is voor uh, de keuken in het interieur. Ja. Um, uh, hoe merk je dat? Nou, je, je merkt het... Uh... Het is eigenlijk heel erg ook bij de, bij de inrichting van het huis... dat vaak de keuken, als mensen daar de, de kans voor hebben... bijna een, een centrale plaats in begint te nemen in, in het wonen... Ja. Het hoort er echt bij. Ja, nou, het, het is meestal het centrum van, uh, van waar je, waar je leeft van het tegenwoordig. Huis, ja. Ja. Het valt mij ook altijd op bij feestjes in huis. Iedereen gaat op liefst ja. in de ja, keuken ja, staan. Ja, ja. ja daar ook, is je, het gezellig. ook als je heel klein is. Ja, <laughs> ja. Nee, maar daar is het ja. wel altijd het gezelligste. We zeiden het gisteren nog op een klein feestje. Toen stonden we ook in de keuken. Zeiden: ja. wat is dat toch? Dat ja. we altijd toch in die keuken staan? Oh, ja. Ja. En nou is de grote vraag, Marcia, zou dat nou allemaal met die dreigende crisis te maken hebben? Of hebben dit soort trends ook gewoon hun eigen wetmatigheden? Ik heb er geen idee. He? Dan Ik maar weer eens lekker alles naar buiten hangen. Ik bedoel, eten en zo. En dan weer. Nou ja, het is natuurlijk altijd uh, een reactie weer op een uh, voorgaande trend. Ja. Ik ga zo lekker koken thuis, denk ik. Geen uh, op je, jolie, op want zelf geen gemaakte, nee. Op je zelfgemaakte poef. Ja, <laughs> <Okay>. Zelfgemaakte. <hoop. laughs> Ook dat. Tuurlijk, ik ben van ja. alle weer thuis. Was ja, heel veel plezier dan vanavond. Maar tot zover, uh, Pavlov-luisteraars. Dank aan onze gasten. Annette, Niederink, Yvette van Boven en Adrien Heijnen. En natuurlijk aan de muzikanten. Uh, luisteraar, wilt u reageren op dit gesprek? Mail dan naar pavlovradio.ntr.nl Straks langs de lijn. en dan zijn wij de volgende week weer. Tot dan. Graag tot dan. Dag. NTR. Informatie, educatie en cultuur.